Wel heeft hij nu gezegd dat het zeer onwaarschijnlijk is... dat hij voor 1 december besluiten neemt over nieuwe aanvragen voor gezinsmigratie. De Tweede Kamer neemt daar genoegen mee. Het Syrische passagiersvliegtuig dat gisteren door de Turkse luchtmacht... gedwongen werd om in Ankara te landen... had militair materieel en munitie aan boord. Volgens de Turkse premier Erdogan waren de spullen die uit Rusland kwamen... bestemd voor het Syrische leger. Turkije onderschepte het toestag gisteren... nadat er tips over de lading waren binnengekomen... Ook andere Syrische vliegtuigen zullen worden gecontroleerd. Het grootste bedrijf van Griekenland verhuist zijn hoofdkantoor naar Zwitserland. Het is Coca-Cola Hellenic, dat cola produceert voor 28 landen. Het bedrijf heeft last van de crisis in Griekenland. Coca-Cola Hellenic wordt daardoor als minder kredietwaardig gezien. Alleen het hoofdkantoor gaat nu naar Zwitserland. De productievestigingen in Griekenland blijven gewoon open. De directeur van de Rabo-wielerploeg, Knebel, heeft nog eens benadrukt dat hij nooit heeft gehoord van dopinggebruik in zijn ploeg. Hij reageert op de verklaring van Levi Leibheimer in het Amerikaanse rapport dat gisteren verscheen. Leibheimer zegt dat hij in zijn tijd bij de Rabo-ploeg doping heeft gebruikt met hulp van de ploegarts. Knebel zegt dat hij daar niets van weet. Hij pleit voor een onafhankelijk onderzoek naar dopinggebruik in de wielerwereld door een waarheidscommissie. Het weer, vanavond vanuit het zuidwesten meer bewolking, gevolgd door regen. Morgen eerst nog wat regen, later droog, maar het blijft bewolkt. Het wordt dan een graad of 13. Het weekend verloopt wisselvallig en fris. Dit was het NOS Journaal. ANDB Verkeersinformatie. De files van de avondspits zijn bijna overal opgelost. Bij Utrecht is het nog wel aan de drukke kant. Er gebeurden daar in de spits de meeste ongelukken. De wegen zijn wel weer vrij. Nu nog wel fiets op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor knopen Deil, 5 kilometer. De A27 naar Almere, bij Beeldhoven 4. En naar Breda, tussen Everdingen en Lexmond, 4 kilometer.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 Het is radio 1, de NTR. Kenstof. Nee, dames en heren, goedenavond. Onze gast is medeoprichter en creatief directeur van het beroemde reclamebureau Kessels Kramer en auteur van het boek. Een IT-AUB, waarin hij tips geeft voor creativiteit op commando. Want dat onderscheidt de jongens van de mannen. Iets briljants bedenken met een revolver tegen je slaap. En dat kun je dus gewoon trainen, zegt hij. Hier is Erik Kessels. Uw presentator is... Petra Postel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 11 oktober, het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1. En u kunt reageren op deze uitzending via onze website radiokunststof.nl. Daar is een gastenboek en daar kunt u uw opmerkingen en uw vragen achterlaten voor Erik Kessels, de man die u kunt kennen van Kessels U kunt trouwens ook twitteren, hashtag Radio kunststof. Dan komt u bij ons terecht, dus op twitter.nl. Hashtag Radio Kunststof. Erik Kessels, leuk dat je er bent. Dank je wel. Jij gaat straks eigenlijk een mini-masterclass geven in uh, hoe je op een idee kunt komen. Nee. Oh. <laughs> ik ga met jou praten over het boek. Zullen ja. we het zomaar doen? Ja, is goed. Want mini-masterclass gelden misschien ook andere tarieven voor, denk ik, hè? Ja, zeker, ja. Ja. ja. Doe je dat eigenlijk wel eens? Ga je het land wel eens in met masterclasses uh, voor andere jonge reclamemakers? Ja, ik geef al vaker lezingen, ook in het buitenland... En... Ja. Vind je het leuk? Ja, zeker als er heel veel mensen zijn. Is het uh, werkt heel aanstekelijk. Dan. Gisteren ben je uitgeroepen tot de meest invloedrijke creatiefvulling. Creative moet je eigenlijk. Ja, Hoe zeg je dat? Creatief van Nederland. Ja. Creatie van Nederland. Nou, zo, zo kan hij wel weer. <laughs> Wat vond je het zelf ook een beetje gênant? Of? Ja, om eerlijk te zijn wel, ja. ja. Want na jou hè, zit John de Mol bijvoorbeeld op nummer drie... En een DJ... Nou, ik zie, die ben ik ook gewoon vergeten hoe die heet. Hoe heet hij? Joost van Bellen. Ja. Die zit ook na jou. Ja, het is een leuk lijstje om uh, weer aan je ouders te geven. Om uh, mee te nemen. Heb ik gisteravond ook meteen gedaan. Ja, ze waren dus, heel uh, trots op je. Tuurlijk. Ja. Het, uh, ja. en, wat kun het jij, en wat kun jij hiermee, behalve de tarieven nog een beetje opkrikken? Nou, dat, dat in ieder geval niet. Maar uh, gewoon de volgende dag weer uh, keihard aan het werk. Dan... Uh, ja, je, moet er niet, je moet het ook een beetje van je af laten glijden. Je moet er uh, twee, twee minuten van genieten. Maar dan, uh, ja, dan moet je gewoon weer doorgaan. Jij zegt dat niet alleen nu. Jij zegt dat ook in je boek. Dat je jezelf voortdurend moet relativeren. Is dat ook omdat er ergens een angst is dat je zo'n... Ja, even tussen ons gezegd en gezwogen zo'n reclame-klootzak wordt? Ja, ja dat zeker. Nee, die... Daar ben ik heel, uh, heel gevoelig voor. Dus Kijk, het is ook zo dat... Toen ik uh, in de reclame begon, ja, toen het was wel een soort van uh, imposant en uh, keek tegen een hoop mensen op. En het was ook zo dat uh, ja, je kon heel veel prijzen winnen en uh, dat was allemaal heel fancy. En, uh, een wereld van gebakken lucht ook gala, eigenlijk wel. Gala-avonden om prijzen te winnen. En, uh, nou, ik, heb, ik wilde dat op een gegeven moment ook, echt maar het uh, lukte maar niet. Het was zelfs zo erg dat op een gegeven moment uh, mijn vader uh, zo'n prijs had nagemaakt. Een soort replica aan mij bijvoorbeeld op een verjaardag gegeven had. Maar uiteindelijk had ik, uh, ja, wel, heb ik wel zo'n prijs gewonnen. En dan, jaren daarna, dan uh, ja, win je ook nog prijzen. En, uh, ja, dan ga, je ook een beetje het relatief, dan ga je het ook wel een beetje inzien hoe dat, uh, hoe dat zit. En uh, op een gegeven moment ben ik er ook achter gekomen dat... Uh, Eigenlijk uh, alleen de kappersindustrie elkaar uh, nog meer prijzen geeft. En daarna heb je gewoon de reclame-industrie. Uh, uh, ja, dus op een gegeven moment uh, relativeer je wel dingen. En, uh, maar de, voor, het relativeren, voor dat moment van relativering... zat dus eerst het moment dat je heel graag zo hè, bovenop die Olympus wilde zijn... en die prijs wilde hebben. Ja. En daarna kon je zeggen van oké okay, jongens, maar ik hecht er eigenlijk niet zo'n waarde aan. Ja, maar dat is met veel dingen dat je op een gegeven moment uh, de weg er naartoe is, eigenlijk interessanter dan, uh, dan uh, het dan uh, krijgen en, en daarna. Dus. Ja. Uh... Zo is het. Ja. ja, de weg ernaartoe is interessanter. Uh, ik, ik heb uh, vandaag even goed uh, door de kranten gekeken... en ik zag een aantal ideeën waarvan ik ze eventjes... jouw lakmoesproef uh, wilde laten uh, geven. Um, de vraag is dus eigenlijk, het nieuws van vandaag is het... hè? Uh, is dit een goed idee of niet... Het bedrijf Pizza Hut heeft een stunt bedacht. Wie het voor elkaar krijgt om tijdens het volgende debat tussen Obama en Romney... de vraag sausage of pepperoni aan de kandidaten te stellen... wint een leven lang gratis pizza eten. Er is al heel veel te doen in Amerika over, over dit idee. Is het een goed idee? Ja, dat vind ik wel een goed idee, ja. ja dat, wat uh, is er sterk aan dit idee? Nou, Omdat het, het, het ontregelt ook een beetje. En, uh, en uh, het is iets uh, wat... Uh, bijna onmogelijk is en uh, op zo'n manier uh, trekken dat heel veel mensen... om het dan toch waarschijnlijk te proberen. En uh, ja, dat, dat uh, vind ik wel sterk. Ja. Ja. Overigens is het zo dat, uh, dat het publiek niet zomaar vragen kan indienen... en de vragen moeten van tevoren op papier ingeleverd worden. En als iemand iets probeert te vragen wat van tevoren niet is afgesproken... wordt de microfoon waarschijnlijk direct uitgezet. Maar ja, dat maakt de sport alleen nog maar groter om, om deze vraag te stellen. Ja. Idee 2 uit het parool van vanavond. Amsterdamse jongste, eh, jongste gezinswijk Eiburg blijkt een proeftuin voor scheidingsexperimenten te zijn. Vanavond begint het echt scheidingscafé en binnenkort komt er een parents house speciaal voor gescheiden vaders. Woonstichting De Keis stelt uh, voor het Parents' House... een uniek project in Nederland. Een herenhuis op het Haveneiland Oost. Eén van haar onverkoopbare koopwoningen. Vier gescheiden vaders of moeders kunnen daar een ruime kamer huren... zodat ze altijd dicht bij de kinderen kunnen zijn... en ze zelf naar school kunnen brengen, enzovoort, enzovoort. Nou, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Want uh, alleen al om het uit te leggen... is het volgens mij heel erg moeilijk en gecompliceerd. Ja. Dat is denk ik ook wel een beetje met. Uh, uh, wat ik zelf het gevoel heb van vaak is als je een idee uh, echt uh, heel eenvoudig kan uitleggen. Zoals je dat met het eerste uh, idee. Uh, ik had met... veel zinnen nodig al hier. Ja, dat, eigenlijk, uh, dat, dat laat het al zien. Ja. Van, eigenlijk moet je een sterk idee moet je gewoon in, uh, in één zin kunnen uitleggen. En dan uh, dat beklijft het ook. En, uh, dat is de wetmatigheid. Ja, want als je deze twee tegen elkaar afzet. Uh, ik weet zeker dat. Uh, uh, gewoon 80, 90 procent dat, dat uh, pizza het idee nog helemaal uh, precies kan uh, terughalen en het andere niet. Nee, maar ik heb dus nu al wel een, een, een soort, soort, ja, ik zie eigenlijk een televisieserie van zo'n huis met vier gescheiden mannen. En die vaak pizza bestellen, neem ik aan. En waar dan alles misgaat, dat ja. zie ik wel weer voor me. Ja, ja. Je, kan, je bedoelt, je wil ze combineren, deze ik twee. Wel, ik, ik zit nu heel erg aan combinatie-ideeën ja. te denken. Ja. Oké, okay, dan hebben we nog een andere campagne. Een campagne in Saudi-Arabië. Daar is heel veel aan de hand omdat in saoedi arabië vrouwen heel vaak niet afgedrukt mogen worden in uh, campagnes. IKEA was er onlangs mee in het nieuws, zoals je weet. Die moesten, de dames moesten weggepoetst worden uit de Saoedische catalogus. Nu uh, is er een borstkankercampagne gaande in uh, saoedi arabië En uh, de slogan is: Voor jou, mijn liefste. Er zijn alleen maar mannen te zien in deze campagne. En uh, die uh, vrouwen oproepen hun borsten te laten controleren. Dus ze denken dat dit een manier is om dichterbij. Ik heb nu ook een weer vier zinnen gebruikt, hè? Ik moet nee, het okay, kort doen. Dat, uh... Maar om, om dichter bij de vrouwen te komen, omdat mannen heel vaak niet weten... dat vrouwen zich moeten laten controleren uh, tegen uh, borstkanker. Ja, dat vind ik wel voor, uh, voor die regio vind ik dat wel een uh, goed idee, denk ik. Ja. Heb jij uh, wel eens dit aan de hand gehad, eigenlijk? Want je, je zegt nu heel groot in je boek van... haal de vrouwen bij je uit de keuken vandaan in de campagne. Maar dit is echt wel heel erg uh, terug naar de keuken, sterker nog, geheel uit beeld. Ja, maar dat, maar dat kan wel weer dan uh, juist een, uh, een soort kracht zijn. Als je, uh, een, uh, bepaalt, hier gaat het om uh, vrouwen en, uh, en uh, je laat eigenlijk de mannen dat uh, uh, overnemen en het daarover hebben... Dat kan wel weer sterk zijn dan. Wat ik bedoel met in het boek. Het is meer dat, dat, uh, dat je eigenlijk nog steeds... als je naar uh, een sterreclame kijkt of naar zo'n sterblok kijkt... dat er, ja, sommige dingen zijn, zijn sinds de jaren tachtig niet veranderd. Uh, het is nog steeds zo als je naar een... Uh, Calgon, uh, reclame kijkt, dat, uh, dat er altijd uh, een vrouw in de keuken staat en, uh, en uh, een man in een uh, witte jas ernaast. Uh, en, uh... en die is bezig die kalk van die, van, van die ja. huis af te halen. Ja. En, uh, ik ja, zie daar altijd een, een onverhuld, erotisch... Uh, ja, antwoord. dat heb ik ook. Ja, Dat is uh, erg pornografisch. Ja. ja, volgens mij is dat ook de enige reden waarom wij die ontkalking moeten kopen. <laughs> ja. <laughs> nou, ja. Maar het is, dat is raar dat dat nog steeds zo is. Maar daar, daar zijn testen naar gedaan... Dat dat schijnt zo te werken, dat, dat mensen dat willen zien. Ja, maar, maar toch denk ik dat uh, als je het uh, op een bepaalde manier uh, doorbreekt... dan, uh, dan uh, werkt het ook wel weer. Ik bedoel, je, je, je hebt het ook uh, gezien bij uh, zo'n uh, uh, reclame van Dov, bijvoorbeeld, uh, uh -huh. die, die zeep... Nou ja, er is op een gegeven moment uh, in plaats van de opgepoetste en uh, gefotoshopte vrouwen... zijn gewoon echte vrouwen gebruikt die ja. vertellen over hun leven. Over hun, dat hun uh, met allerlei verschillende vormen van lijven en uh, nou ja, dat, dat, is wel heel, uh, dat is natuurlijk wat, iets wat veel meer past bij deze tijd... En, uh, en dat, werd, dat werd enorm gewaardeerd. En uiteindelijk heeft dat dan ook geleid tot, uh, behalve een goede campagne, wellicht uh, betere verkoopcijfers. Nou, kijk, in ieder geval, dat weet ik niet precies, maar het doorbreekt wel het stereotype van een uh, bepaalde categorie uh, commercials. Want ja. uh, als je naar autocommercials kijkt, of naar, uh, naar uh, onderbroeken of parfum, het zijn altijd dezelfde. Uh, eigenlijk. Uh, je weet dat het een parfumreclame is, maar uh, ze zijn totaal inwisselbaar. Want uh, of het nou een Dior parfum is of een uh, Gucci parfum of wat dan ook, dat, uh, dat onthoud je niet. Maar je weet wel dat het parfumreclame is. Waarom is dat? Waarom blijven die reclamemakers eigenlijk gewoon doodleuk 20, 30 jaar min of meer hetzelfde doen? Ik denk dat het vaak niet uh, aan de reclamemakers uh, ligt, want uh, die willen wel uh, veranderen vaak. Of in ieder geval er is er een bepaalde groep die wel wil veranderen. Maar het heeft ook denk met te maken met uh, de marketingafdelingen van bedrijven die op een gegeven moment... Uh, ja, toch een soort van zich comfortabel voelen bij uh, dat uh, dingen op zo'n manier werken. Dus dan gaan ze dat maar uh, uh, ook weer doen. En, uh, uh, maar ja, je, je ziet dat soms uh, een sterk idee breekt dan soms zo'n categorie open. En dan vervolgens wordt dat weer overgenomen. En, uh, ja. ja, en dat heeft jou uh, met je bureau Kesselskramen... eigenlijk tot, tot zo'n to toonaangevende en spraakmakende uh, uh, zaak gemaakt. Hè? Omdat, omdat Kesselskramen eigenlijk vanaf uh, de jaren negentig geprobeerd heeft... Om, om niet mee te gaan in dat marketingdenken. En ook niet mee te gaan in het verhaal van de opdrachtgever alleen. Maar een, een soort eigen, eigenzinnig uh, nou ja, je, statement te, ja, je te kun, maken. Je ziet als... als uh... Uh, je ziet dan toch ook wel vaak dat creativiteit en effectiviteit... wel uh, op een gegeven moment ook hand in hand kunnen gaan. Hè? Mm -hmm. Dus je hoeft, niet, uh, uh, je, je hoeft geen uh, saaie en uh, onopvallende reclame te maken... om, uh, om uh, effectief te zijn. Wat, wat je net zegt, van, uh, dat schijnt toch te werken, die, uh, dat soort Calgon-reclames. Uh, ja. Maar uh, in, in, uh, ja, in veel gevallen, bijvoorbeeld, uh, we hebben dan... Uh, vanaf het begin uh, Ben uh, gedaan, de telefoon... Uh, dat is bedrijf. een van jullie grote campagnes geweest. Ja, maar da daaraan zie je ook dat... Uh... Uh, eigenlijk is dat wel een goed voorbeeld hoe zo'n categorie is uh, in, in stijl en tone of voice is uh, opengebroken. Omdat uh, uh, Ben was toen de vierde of de vijfde mobiele aanbieder in uh, Nederland, de laatste die dan zeg maar toegelaten werd. En, uh, en uh, nou ja, heel veel uh, be uh, bedrijven die hadden al uh, namen als uh, met afkortingen van Tel, kom, Bel uh, dat soort. Uh, dus wij dachten van het gaat over mobiel communiceren. Dus waarom uh, noem je je bedrijf niet naar een persoon? En, uh, en dan zou je ook gewoon uh, je zo moeten gedragen als een persoon. Het merk zou zich ook als een persoon moeten gedragen. Dus uh, de ene dag ben je vrolijk en is je reclame vrolijk. En dan weer bezorgd, dan weer grappig of ironisch. Yeah. Uh, dus dat, dat je daarmee kan wisselen. En, uh, en een ander ding was dat... dat uh, uh, op dat moment waren, was mobiele telefonie nog. Uh, uh, het begon net dat het echt eigenlijk voor iedereen uh, toegankelijk werd. Omdat uh, ja, voor lange tijd is het gewoon. Uh, het is nog niet zo lang geleden, maar toen waren mobiele telefoons eigenlijk uh, er, uh, alleen voor mensen met een stropdas. Uh, <lacht> en uh, eigenlijk vanaf. Of zagen het begin... ze er nog uit als een schierapparaat? <lacht> ja, precies. Maar uh, op een gegeven moment. Uh, uh, ja, dus wij hebben ook vanaf het begin reclames gemaakt waarin je eigenlijk iedereen zag, alle type Nederlanders die er zijn. En uh, nou, dat was ook al een uh, enorme omslag, omdat je uh, ja, op een of andere manier, als, als je een model in een reclame laat zien, dan uh, moet het toch altijd wel opgepoetst zijn. Uh, Gladgetrokken. Ja, dus, uh, en dat, bedoel, dat is eigenlijk nog steeds zo. Er is wel langzaam iets veranderd en... Uh, maar uh, voor een groot gedeelte zit dat eigenlijk nog steeds ja. uh, potvast. Wat, wat, wat uh, bijzonder was aan die ben campagne behalve die campagne zelf... was uh, ook de rol die die speelde in de tijd dat Pim Fortuyn uh, is vermoord. Ja. Uh, wat is het verband tussen deze twee gegevens? Nou, kijk, omdat <coughs> vanaf het begin wij ook uh, allerlei... Uh, de hele uh, mix van mensen die in Nederland wonen afbeelden... Uh, was dat uh, in, in uh, die periode, na de dood uh, van Pim Fortuyn... waren waar heel veel uh, ongeregeldheden en onrust in Nederland. En er begonnen zich partijen tegen elkaar af te zetten. Ja. En, uh, en toen hebben wij een uh, postercampagne gemaakt... met uh, portretten van allerlei uh, uh, type Nederlanders... En uh, daar stond dan onder bennen voor iedereen. En dus dat was eigenlijk ook bedoeld een soort be uh, verbroedering. En uh, dat is natuurlijk een merk wat dat zei. En, uh, maar er zat wel ook een dubbele boodschap in. Ja. En, uh, da op dat moment ben je als reclamemaker uh, ook missionaris. Je bent ook iets aan, iets, je bent een stap verder aan het gaan. Hoe belangrijk ja, is dat? Nou, je kunt dat niet uh, voor elke opdracht uh, doen. Maar als een bedrijf daar ook uh, uh, de, de roots heeft en in, uh, in, uh, in een filosofie op dat gebied heeft... dan, uh, dan kan, je dat wel, uh, kan je dat wel doen. En, uh... Dat zijn dus ook hele mooie uh, uh, momenten. En, uh, kijk, ik, ik ben altijd wel ook uh, gefascineerd geweest door uh, die Oliviero Toscani, die, uh, die Benetton-campagne ja, maakte. Ja, die is heel Want, erg spraakmakende campagne, onder ja. andere met, met, met een AIDS-patiënt, uh, een HIV-patiënt, die, ja. die uh, bijna dood was. Ja, hè? dat is wel een bijzonder verhaal, omdat uh, die uh, foto van die uh, AIDS-patiënt in bed, die, uh, die had op een gegeven moment een World Press-prijs uh, gewonnen. En die heeft dus op de cover van elke krant gestaan, bijna. Maar later, toen Benetton hem als een uh, billboard uh, gebruikte... en uh, de foto op een billboard had... toen is er... Uh, en eigenlijk ook een beetje door die, doordat dat eigenlijk dan niet klopt... en uh, doordat dat eigenlijk een beetje... Uh, uh, uh, op een vervreemde manier gebruikt is. Ja, het vloekt uh, eigenlijk bij elkaar, ja. he, die twee. En mensen. daardoor is er uh, is, uh, juist een uh, hele grote discussie op gang gekomen... en is er heel veel over dat onderwerp gepraat. Ja. Maar zie jij dan zo'n bandcampagne in zo'n zo tijd dat Fortuin vermoord wordt... en dat, er, dat, dat, dat, dat eigenlijk al die groepen zich meer tegenover elkaar gaan stellen... zie jij dat dan ook echt als... Uh, ja, dat er echt iets verbroederends vanuit is gegaan? Ja. Heb, je, heb je daar aanwijzingen voor? Ja, ik bedoel, er, er, er, Iemand heeft ook al eens geschreven dat. Kijk, we hebben, het is niet alleen die ene campagne geweest, maar ja. ook natuurlijk. of Niet alleen die ene uiting, maar. Uh, door de jaren heen hebben we heel veel uh, van dat soort signalen in die campagne gehad. En. Uh, ik heb ook al eens gelezen, iemand die dat onderzocht had, dat. Uh, dat uh, of iemand die vond dat dan. Uh, die uh, uh, ben campagne eigenlijk meer aan. Uh, aan. Uh, uh, uh, verbroedering in Nederland uh, had gedaan... Dan, uh, dan, uh, dan een overheidscampagne die er op dat moment uh, ja. over dat onderwerp was. En, uh, maar dat heeft denk ik ook te maken... doordat het uh, niet echt klopt in die... Uh, ja, bedoel, er, is niet, er, er is bijna geen bedrijf dat zich daaraan waagt... om, uh, om uh, uh, onderliggend ook dat onderwerp aan te stippen. Nee, dat en dat, zegt... dat hoeft ook niet altijd. We bedoel, en dat kan ook niet altijd, maar... Uh, maar jij moedigt wel aan om het te doen. Want in je boek zeg je ook heel nadrukkelijk van... dat is een van je tips. Van, uh, als je je kunt verbinden aan een goed doel... noem ik het nu maar even heel erg kort door de bocht... dan moet je het vooral niet laten. Als het kan, moet je het doen. Moet je je gezicht laten zien. Ja, bedrijf. want in, in heel veel gevallen is reclame gewoon iets wat... Uh, en nog, ja, ik, heb, ik heb ook, uh, om eerlijk te zijn, zelf gruwelijk hekel aan uh, reclame. En uh, aan, aan, in ieder geval het grootste gedeelte wat je ziet op tv. Maar dat Can is I quote you on this one? Yeah. Maar dat is gewoon precies hetzelfde als, uh, als iedereen. Dus daar... Uh, er is niemand uh, die zegt van. Uh, ik ga nu eens even lekker uh, alle reclame kijken. Nee, maar in de bioscoop uh, vind ik het tegenwoordig eigenlijk helemaal geen straf. Om eerst eens dus even door wat, wat, wat prachtige reclamefilms uh, heen ja, te gaan. Ja, nee, maar werken. Dat, uh, er Want is wel die... een hoop veranderd wat dat betreft. Maar, uh, uh, maar ja, daar. Uh, uh, dus je. je... En dan, het is dus gewoon ook belangrijk om, uh, wij hebben altijd, wat wij altijd proberen is dan dat, dat uh, die 10% of die 15% waar, het dan, waar je dan wel uh, echt iets van kan maken. Om dat uh, daar juist uh, iets uh, van betekenis te maken. En, en, en heel veel reclame scheelt echt naar je. Dat is gewoon alleen maar inrichtingsverkeer. Het is gewoon, uh, er wordt je opgedrongen. En er is eigenlijk heel weinig reclame waar je uh, een soort reflectie uh, op hebt... of, of waar, je, waar je, een, uh, die je, die je een spiegel voorhoudt of waar je over na uh, kan denken. Dus, ja, dat zijn wel interessante onderwerpen. Ik zeg niet dat dat altijd hoeft, maar, uh, maar er zijn veel manieren. Bedoel. Als je echt een uh, supergoede humoristische spot... die werkt ook heel erg goed. En, uh, of en soms je... kan iets, iets knulligs misschien ook nog cult worden... op een of andere manier. Ik zit wel eens naar die carclas-reclame uh, te kijken... waarin jongens met een, uh, een, een pittig zuidelijk accent... En, maar eigenlijk heel uh, ja, bijna tegen het dialect aansprekend... Ja. iets vertellen over een sterretje in je ruit... waar uh, nodig iets aan moet gebeuren. Het lijkt knullig. Die, die, die... Je, ziet, je vindt het ook weer pornografisch of... Uh... Nou, ja. Oké. Okay. Nee, nee, nee, nee. Maar ik vind het zo knullig dat ik denk dat het bijna dat het op de grens is van, van Cabaret. Ja, nee, maar daar is het ook zo dat dit is ook zo lang is het al. En uh, er wordt zoveel herhaald. Dat het gewoon een soort van gemeengoed uh, wordt. Ja. En, uh, en eigenlijk ook uh, uh, zo uh, naïef uh, en uh, uh, uh, eenvoudig is, dat het uh, op een gegeven moment bijna wel weer goed gaat worden. Maar dat ja. is een soort, uh... Dus als je maar lang genoeg wacht met een eigenlijk slechte, slechte campagne, dan kan het uiteindelijk toch goed komen, of is dat niet een wet van mede en persen? Nou ja, het wordt een soort cult. Uh, uh... Iets natuurlijk. Uh, We weten niet hoe nu, of er nu meer ramen uh, vervangen worden in auto's en dergelijke en abonnementen nee, werken. Het is wel uh, natuurlijk. Uh, het is natuurlijk duidelijk dat als je of je nou een heel slecht of een heel Maar als je op tv aanwezig bent of uh, sowieso met reclame aanwezig bent, dat, dat doet natuurlijk wel wat. Uh, dat... Uh, Anders zouden ze het niet doen. Nee. Het heeft absoluut effect. En maar... de kracht van de herhaling is heel erg groot natuurlijk. Ja. Ja. Laten we nog een, langs een aantal campagnes lopen... Die, uh, waar, waar jij mede verantwoordelijk voor bent. Het begon eigenlijk, en, en daarmee heb je ook... dat is meteen jullie claim to fame geweest ooit... met de Shubaloo uh, schoenenreclame. Uh, laat ik het zo zeggen, daar sprongen jullie meteen... als Kesselskraam enorm mee in het oog, toch? Ja, het was eigenlijk een hele kleine opdracht. Uh, dat, was een, dat is een schoenenwinkel in, die had toen drie, vier vestigingen. En, uh, en eigenlijk was het zo dat daar... Uh, niet specifiek een opdracht uh, lag, maar uh, we waren gevraagd om daar iets voor te doen. En het idee was eigenlijk dat daar, uh, wat, je, wat je heel veel uh, uh, ziet ook in mode... dat is eigenlijk hetzelfde waar, waar ik het net over had met die categorieën... dat je ziet mode-advertenties, bijvoorbeeld uh, Calvin Klein-advertenties... wel mm. die prachtige zwart-wit-foto's waar... Uh, Hip, iemand tegen een witte muur staat uh, en een uh, nou ja, logo eronder. En eigenlijk hebben wij gewoon precies hetzelfde gedaan, maar dan met jonge mensen, mensen tot de jaren 25, die dan uh, gehandicapt waren, die één been hadden. En uh, ja, dus zij, zij staan ook tegen dat uh, witte muurtje en hebben dan één schoen uh, aan en die andere schoen, die hebben ze gewoon in de hand. Yeah. En, uh, en je ziet gewoon. Uh, uh, dat ze maar één been hebben. En, en, uh, het zijn geen, even voor de duidelijkheid geen zielige oorlogsfoto's. Nee, dus dat, dat wilden we ook, dat het gewoon echt trotse mensen waren. En, uh, ja. ja, dat kunnen ook gewoon modellen zijn. Ja, dat is eigenlijk wel een klein voorbeeld, maar dat, uh, ja, dat, werkt, dat heeft wel gewerkt. Want de naamsbekendheid van, van werd natuurlijk enorm veel groter. Want er was meteen gedoe over, neem ik aan. Nee, er was, meer, er was niet zozeer gedoe over, maar meer uh, verwondering. En, ja. Uh, ja. Een verbazing. Maar er en... was, kijk, het was niet een campagne met een gigantisch budget. Uh, het heeft een aantal keren in een uh, magazine gestaan. Maar het heeft natuurlijk vele malen meer opgeleverd door de Free Publicity die ja. het uh, kreeg. Weet jij nou nog hoe dat idee is geboren? Nou, dat kwam ook voort doordat, uh, uh, doordat wij het gevoel hadden van uh, misschien hebben we nu een keer een kans uh, met een modebedrijf en met een, of een aanverwant van een modisch uh, artikel en bedrijf dat, dat, uh, dat je dan een keer iets uh, kan doen om, om die categorie te ontwrichten. Uh, daar komt het eigenlijk vandaan. Want die behoefte was er van aan, zowel bij jou als bij je compagnon... om te ontwrichten. Om niet mee te gaan in, in... Ja, want eigenlijk uh, reclame en reclame maken... Uh, je moet toch op een, een bepaalde manier je onderscheiden... en je moet anders zijn. Ik, bedoel, ik denk, uh, een van de definities van uh, creativiteit... is, uh, is, is om uh, proberen anders te zijn of mm. anders te doen. En uh, nou ja... Die, die drang is er altijd om te kijken van waar je een kans hebt om uh, dingen te laten uh, opvallen. En, en uh, uh, mensen erover na te laten denken. Of mensen te laten verwonderen of laten, te laten lachen. Ja. Dat, er moet iets gebeuren. Ja. Je beschrijft in je boek hoe een goed idee, in, althans in jouw geval, heel vaak al in, bij de eerste vergadering of de eerste bijeenkomst wordt geboren. En dat je er dan nog wel even pro forma twee weken op gaat zitten, omdat het ook zo lullig is eigenlijk naar de opdrachtgever toe... dat je meteen al het beste idee hebt. Maar dat het bijna altijd weer terugkomt... uiteindelijk bij dat eerste ja, idee, soms, die eerste impuls. Ja, want dat is eigenlijk heel uh, bizar. Uh, soms in een gesprek met een opdrachtgever... dan eigenlijk weet je het al. Maar, dat is natuurlijk, maar je moet je een echt inhouden om het niet al meteen aan tafel te vertellen. Want dan, uh, dan hoef dan je, je later geen rekening meer te sturen. <laughs> maar uh, uh, dus ja, je moet, uh, je, je, moet je daar... Uh, dus ja, vaak is de basis van het idee, die uh, heb je al. Omdat je gewoon heel snel dan een soort schakeling in je hoofd hebt gemaakt. En iets bedacht hebt. Ben je daarin getraind? Heb je je daarin getraind? Um, in het laten ploppen van een idee? Mm, dat, ik weet niet precies. Maar, je, maar je, het is wel zo dat je als reclame maker of een talent daarvoor... zo word je niet geboren. Je... je het is wel echt iets wat je, waar je door schade en schande wijs uh, door woord en, uh, van wordt. Uh, ik kan me echt herinneren... De, ik heb ook echt verschrikkelijke advertenties gemaakt uh, toen ik begin twintig was. Of in ieder geval als ik er nu naar terugkijk... Dan, Hebben we het nu uh, gewoon over Piet Klerks woonwereld? Nou ja... Dus... <laughs> want dat is echt wel iets waar ik zelf ook nog wel even een appeltje over wilde schillen met je. Want dat heeft ons wel geterroriseerd. die Piet Klerks woonwereld in Waalwijk. Dat zijn die banken, hè? dat zijn die grote pagina's met ja. gekleurde banken. Ik dacht gekleurd, toch? Ja, zit ja, ja, ja. in mijn hoofd. Gekleurde banken, ja. heel veel grote banken. Ja. Driezitsbanken, tweezitsbanken. Ja. En jij bent daar mede verantwoordelijk voor geweest ja dat is wel heel uh, dat komt wel heel pijnlijk over als ik het nu zo uh, nee. <laughs> wat heel uh, klein ja nee maar, dat nee, het maar terecht, kijk het want is je wel... bent een hele invloedrijke man dus ik dacht laat <laughs> ja. je even een beetje klein maken <laughs> ja. nee maar die um, dat ja dat, jaar dat, was dit nee ja, ja. <laughs> ja, maar dat is wel een voorbeeld waar uh, uh, ja dat is een van de eerste uh, pagina grote krantadvertenties die ik kon maken in het Deurbureau ja. waar ik toen werkte in Eindhoven en uh, ik was echt apetrots. Uh, puur door het feit uh, dat iets wat van mijn hand kwam... en uh, dat ik het bankstel uh, daar had neergezet op de pagina en niet daar. En dat kwam dan een paar dagen later in de krant. En, uh, ik was uh, totaal niet nagedacht over... Uh, dat het eigenlijk heel plat... Je raakt gewoon geïmponeerd door het feit... dat er uh, iets wat je maakt in de krant komt. Ja. En, uh, en later... Ja, dan kom je erachter dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is om iets uh, te maken. En dat een advertentie en dat dat geplaatst wordt en dat het in de krant komt. Maar Dat, dat, dat het juist uh, belangrijk is van uh, wat je doet en hoe je er... Uh, maar uh, zelfs binnen die wereld van Piet Klerks uh, woonwereld uh, uit Waalwijk... Uh, heb je toch geprobeerd om daar een, een soort innovatie op toe te passen... en iets creatiefs van te maken. Het liep, ja, wel eens, kan me het liep nog... weliswaar niet goed af, nee. maar dat wilde je wel. Wat ja, was je maar... idee? Nou ja, op een gegeven moment, uh, ik geloof dat ik voor hun zo'n twee jaar gewerkt heb. En uh, niet dagelijks hoor, maar... Uh, uh, en op een gegeven moment toen dacht ik van ja, we moeten er ook een keer anders kunnen. Want toen had ik toch al uh, vier of vijf van die pagina grote advertenties gemaakt. Maar uh, toen dacht ik van ja, dat uh, is ook een, gewoon een soort... Uh, uh, waarom verbeeld ik niet een droom? En uh, dat mensen ook, uh, als ze daar een bank kopen, dat ze in hun droom uh, uh, verwezenlijken. Dus toen uh, heb ik allemaal advertenties gemaakt waar bijvoorbeeld uh, een, uh, een uh, man, uh, een jongen die dan als cowboy verkleed met een paard uh, in de kamer uh, zat en in, in, in, dat, uh, in dat bankstel zat en een paard ernaast en totaal idioot. En uh, het zag heel uh, mooi uit en was, ik dacht van, laat ik het op zo'n manier een keer... Meer uh, woonparadijs eigenlijk. Ja, proberen. Ja. En uh, nou, toen... Uh, en, en zij vonden het ook wel uh, het proberen waard. Maar uh, ja, na twee weken uh, kwam een telefoontje dat ze echt... Uh, als ze sodemieten weer terug wilden naar die uh, pagina's met die bankstellen. En, uh, want wat, uh, er was geen bankstel meer verkocht uh, in die tijd. Wel heel veel paarden, <laughs> ja. maar geen bankstellen. Ja. Wat is de moraal van dit verhaal? Wat kunnen wij hiervan opsteken? Nou ja, dat je... Uh, uh, ik denk dat het met veel vakken zo geldt. Dat, want wat ik doe is dan creatieve, of toegepaste creativiteit. Dat je daar ook, uh, je moet dat heel veel doen. En je moet, uh, je moet ook leren van je fouten. En dan op een gegeven moment uh, word je gewoon uh, vrijer in wat je in vrijer in je denken. En uh, dat is niet iets wat je meteen kan doen. Dat uh, is onmogelijk. Het is natuurlijk wel zo dat er. Er is tegenwoordig wel enorm. Uh, het heeft wel een enorme evolutie plaatsgevonden. Als je nu ziet wat een iemand van begin twintig, uh, wat hij al uh, aan capaciteiten heeft en, en kennis heeft en vaardigheden, ja. dan kan je niet vergelijken met twintig uh, jaar geleden. Dat is echt onvergelijkbaar. En is dat dan puur uh, het feit dat hij toegang heeft tot, tot al die nieuwe media en, en alle toepassingen daarvan? Of... Ja, maar alle, alles is eigenlijk. Want de mens heel... is, is toch niet per se creatiever geworden, of ook wel in zijn hoofd? Nee, dat niet per se, maar uh, ze hebben wel, iedereen heeft wel veel meer toegang tot uh, creativiteit. Want uh, iedereen kan bij wijze van spreken een fotograaf zijn... of een grafisch ontwerper, of een architect, of een, een uh, uh, reclame uh, maker. Omdat uh, alle... Uh, alle voorbeelden daarvan en, en alle programma's om het te doen. En Zeker programma's en dat, zitten in de. Ja, computer. dat is allemaal uh, totaal uh, toegankelijk. En, en uh, er is dus uh, wat dat betreft een enorme democratisering uh, heeft plaatsgevonden. Maar dat, maar dat houdt hem wel. Het gevaar daarvan is wel weer dat uh, heel veel uh, mensen bijvoorbeeld dingen echt heel mooi maken en, uh, en de, de voortuin uh, prachtig op orde hebben. En uh, het, het, het ziet er heel goed uit. Alleen in de achtertuin is er nog een puinhoop. En dan. Uh, uh, want dan hebben ze nog niet goed nagedacht over een idee. En, en Precies. Dat, uh, want je moet toch eerst uh, een goed idee bedenken. En dan pas over de, de, uh, de verpakking ervan uh, nadenken, zeg maar. Ja. We praten zo verder. Erik Kessels is onze gast. U kunt vragen stellen via onze website radiokunstof.nl. En u kunt ook twitteren. Hashtag Radiokunstof. <klaar> Ik denk voortdurend van ik kan het niet, met heel veel dingen. Echt uh, schrikken. Ja, dit was... Uh, mag bij ons ook, hè? Wij mogen ook fouten maken. Ja. Daar worden we alleen maar beter van, <laughs> zeggen we dan. Dat zeg ik nu niet, hoor. Maar goed. We gaan uh, luisteren naar muziek. MUZIEK Gebilte Home, de Cinematic Orchestra met zang van Patrick Watson. Dit is uitgekozen door onze gast van vandaag, Erik Kessels, creatief directeur van het befaamde reclamebureau Kessels Kramer, grafisch ontwerper, fotoverzamelaar, eigenlijk ook curator van fototentoonstellingen. Volgens mij is in Foam in Amsterdam nu nog een tentoonstelling te zien, ik dacht tot 14 oktober, met werk wat jij uh, geselecteerd hebt. Ja, het is net afgelopen. Net afgelopen, ja. oké. Okay. Um, nou, in ieder geval zijn er vaak foto's van je te zien... en maak je ook boeken met foto's en, uh, en tentoonstellingen. En je bent ook nog eens een keertje de meest invloedrijke creatieve van Nederland. Komt u maar op met uw vragen en opmerkingen over deze man... die onder andere verantwoordelijk is voor de Ben-campagne, uh, reclamecampagne... maar ook de paroolcampagne uh, van, nou ja, zo ongeveer tien jaar geleden, denk ik... Uh, nieuwe abonnees die op de tram uh, geplakt werden... Die kregen we een portret op de tram in Amsterdam. En de Hans Brinker Hotel uh, campagne. En uh, over die laatste wil ik het even met je hebben. Dat is ook een apart hoofdstuk in je boek. Het boek waar we het trouwens over hebben heet... Een idee AUB over creativiteit op commando. En dat is de aanleiding dat we Erik uh, Kessels hebben uitgenodigd. Uh, dat Hans Brinker Hotel daarin is het omdraaien wel helemaal tot kunst uh, gemaakt door, door jou. Uh, namelijk eigenlijk alles wat niet goed was aan, aan het hotel... heb je tot unique selling point gemaakt. Ja, dat, dat is eigenlijk zo'n uh, 16, 17 jaar geleden begonnen. Dat was eigenlijk de eerste opdrachtgever die je ooit belde. En uh, ja, dus daar, uh, dat is toch iets waar je dan gehoor aan geeft... En, dag later uh, zijn we daar gaan kijken. En het was echt uitgewoond het meest redelijk uitgewoond hotel... <laughs> wat ik ooit in mijn leven gezien heb. En, uh, maar wel met een reclamebudget, blijkbaar. Nou, dat ook nog niet zo heel... Uh, ja. De enige opdracht uh, die uh, de opdrachtgever toen daar had, was... Uh, ik wil eigenlijk uh, ik wil, uh, van mijn klachten af. Ik wil nooit meer klachten hebben. En... Uh, maar op een gegeven moment, uh, ja, wat moet je dan doen voor zoiets? Omdat ja, dat, dat is gewoon uh, bijna onmogelijk om daar uh, op, op het eerste oog om er iets van te maken. Maar toen hebben we bedacht, bedacht, uh, een soort strategie hebben we bedacht van: uh, nou, uh, waarschijnlijk is eerlijkheid uh, de enige luxe die ze hebben in het hotel. Hè? En dan. Uh, dus dat hebben we eigenlijk altijd gedaan door gewoon eerlijk te zeggen wat er is. En wat er. Uh, en maar dat met een ironische uh, toon. Dus dan, dan uh, er waren er posters waar dan op stond. Uh, nou, even more rooms without a window. Of. Uh, now a free key with your room. Of. Uh, yeah. uh, now a bed in every room. Of nou, even more dog shit in the main entrance. Dus uh, dat zijn. Uh, ja, en dat, de, toen we ervoor begonnen hadden, hadden ze 60.000 overnachtingen, dat de, de hotel. Ze, ze hebben 500 bedden. En, uh, maar later na een paar jaar deze uh, campagnes gemaakt te hebben, uh, ja, zagen we dat echt wel uh, stijgen en uh, was het ook wel echt iets wat werkte. En wat werkte? Wat gebeurde dan eigenlijk precies? Nou, het was eigenlijk een. Uh, mensen noemden dat toen een soort anti-reclame ja. en. Uh, maar ja, eigenlijk heb je een soort van, uh, van, een, van een zwakte, heb je een kracht gemaakt. En, en, uh... en mensen willen daarbij horen. De jongeren voornamelijk, hè, die nou, gebruik maken een... van het hotel, die willen daarbij horen. Ja, dit was een hotel voor... Uh... Backpackers en studenten yeah. uit, uit de hele wereld. Yeah. En, uh, langzaam is dat ook zo. Ik bedoel, ze hadden in het begin nauwelijks uh, budget. Maar door de dingen die we deden en het uh, heel spaarzaam af en toe ergens inzetten... en de publiciteit die we, ervan kregen, uh, die we erdoor kregen, groeide het langzaam. En, en, uh, ja, inmiddels uh, werken we daar nog, uh, werken we nog steeds voor. Vorige week is weer een nieuwe campagne uitgekomen... En, Zit dat uh, nog steeds op die lijn van de beste reclame is anti-reclame? Ja, want nu hebben we uh, uh, zeg maar, uh, uh, een campagne waarbij we dan zeggen van... Nou, het hotel is nu, heeft nu zo'n uh, cultstatus. Omdat nu is het zo, na, na al die jaren hebben ze nu iets van... Uh, tussen de 140.000 en 150.000 uh, uh, overnachtingen. Uh -huh. Terwijl er eigenlijk nauwelijks iets in het hotel veranderd is. En, uh, nou, dus bijvoorbeeld die laatste campagne die gaat dan over uh, het feit dat je het hotel... eigenlijk met recht wel uh, Amsterdam's number one attraction kunt noemen. Uh, dat is natuurlijk totaal overdreven. En daar, toen hebben we, nu hebben we een serie posters gemaakt die heel erg... Uh, wat een soort uh, parodie is op die toeristenposters die overal altijd door de stad hangen. Dus uh, dan heb je het Torture Museum... Dus er staat, er staat groot, uh, met de tekst boven het affiche staat het Torture Museum. En dan daaronder zie je een afbeelding van, uh, van een kamer in het Hans Brinkhotel Hotel... met zo'n bankbed en met zo'n uh, stalen uh, stapelbed. En, uh, en de directie staat dan... is nog steeds blij met jullie. Absoluut. Want ja. uh, het, gaat, het werkt uh, als een tierenlier. Ja, ja, uh, nou ja, dus dan, dat is gewoon een, uh, een, ja, iets dat laat ook zien dat als je een heel sterk idee hebt... En natuurlijk is dat voor het hotel iets anders dan dat je dat voor een ander bedrijf maakt. Want uh, elk bedrijf heeft zijn eigen probleem en uh, ook weer uh, verdient dan zijn eigen oplossing. Maar. Uh... Uh, als je een sterk idee hebt en dat gewoon continu herhaalt... en, en, uh, en ja, een sterk idee heeft ook wel heel veel verschillende facetten zijn aan en daar kan je dan echt wel jaren mee vooruit... dan uh, zie je dat dat op een gegeven moment echt heel succesvol gaat worden. Ja. Uh, ik, ik denk ook dat uh, opdrachtgevers eigenlijk... Veel, uh, te veel uh, wisselen ook van uh, campagnes en van gedachtes. En... en heel veel opdrachtgevers komen ook weer terug bij hun oude uh, campagne... als blijkt dat de nieuwe campagne het gewoon niet zo goed doet. Hè? Ja, dat, dat zie je nu bijvoorbeeld met uh, Campina, die dan weer met... Uh... Met Peer... peer uh, hoe heet hij nou ook alweer? Ik weet het niet. Peer. Massini. Massini, ja. Ja, ja. ja de, met de acteur Peer Massini tevoorschijn... Ja. komt die weer met die, met die koeien aan het praten ja. is enzovoort. Ja. Is dat trouwens een goede reclame, Los van uh, of het een goede reclame is, ik denk dat het, uh, ze hebben ook gezien van, uh, dat, dat, uh, dat die consistentie en dat dat... Uh, die herkenbaarheid. Ja, kijk, het is een bepaald type reclame waar, uh, net, uh, net als uh, Albert Heijn en, uh, en Hak, dat en, uh, is ja, dus een, een reclame waar... Uh, steeds één uh, spokesman uh, aan het uh, woord is. En, uh, en, ja, en, en, en die kan uh, altijd het verhaal van het bedrijf vertellen. En, uh, en, dan moet en je daar snel, op... dan moet je niet te snel bij weggaan, bij, bij die spokesman. Nou kijk, als je op een gegeven moment daarin geïnvesteerd hebt... En, uh, dan is dat bijna uh, de, de jas van dat bedrijf. En uh, dan, uh, ja, dan kan je niet uh, weer uh, heel snel iets anders doen. Of, uh, je kan dan wel binnen zo'n campagne variëren met dingen. En, uh, maar dat is wel, uh, het is ook maar een manier om iets te maken natuurlijk. Ja. Maar ik hoor wel een beetje tussen de regels door... dat dit niet voor jou de meest prikkelende uh, reclame is. Ik bedoel, jij zou het echt niet zo willen of zo maken... Nou, ik bedoel, ik vind het wel knap dat ze het zo uh, doen. En, uh, en het is ook heel effectief. Alleen, uh, ja, dat daar. Uh er ja, smaken verschillen daarin ook, ja. natuurlijk. Ja. Er komt een vraag binnen van een luisteraar, Wolter heet hij... en hij zegt, vindt Erik K., want inmiddels ben je ook blijkbaar... een soort merknaam geworden, Erik K., ook dat een goede reclamespot... toch vervelend wordt als deze te vaak wordt herhaald? Een bedrijf dat dat niet doet, is bijvoorbeeld AH wel dezelfde manager... maar toch steeds een nieuwe boodschap. Nou, daar hadden we het net over. Ja. Dat is die ene acteur die we elke keer zien. Ja, kijk, uh, op een gegeven moment... Uh, uh, als een film je al, uh, als een spotje dan bijvoorbeeld al niet, uh, niet echt uh, heel spannend en leuk is, en je herhaalt het dan ook nog uh, uh, honderden keren, ja, dan, dan kan het dan als iemand zijn uh, neus uitkomen natuurlijk. Ja, ja. En dan kan het ook een soort irritatie opwekken. In jouw boek zien we natuurlijk voornamelijk de gloriemomenten, de dingen die goed zijn gegaan. Maar heb je ook wel dingen gemaakt waarvan je zegt, en dan hebben we het even niet over Piet Klerk's woonwereld in Waalwijk, uh, van nou. Uh, dat hoeft voor mij niet mee de geschiedenis van Kessels Kramer uh, in... het grote, grote dikke storyboek. Uh, ja, kijk, er zijn wel voorbeelden van uh, waar een uh, samenwerking mislukt is dan. En, en uh, dat het ook dan... Uh, want dat, dat, dat laat vaak ook zien dat je bijvoorbeeld uh, uh, aan, aan een samenwerking, aan een product... Uh, en dat moet natuurlijk ook allemaal kloppen. Ik bedoel, we hebben een keer... Uh... Je hebt het over bijna een liefdesrelatie hè? Met, met je opdrachtgever ja. uh, in het boek. Dat je maar ja, dan... ja soms uh, moet een uh, product waar je dan iets voor doet... moet natuurlijk ook uh, uh, goed werken. Ja. We hebben een keer een, uh, een campagne en een naam bedacht... voor een, uh, een nieuw uh, koffiezetapparaat... wat dan een soort concurrent van uh, Senseo zou moeten worden... Dat heette dan PUC, dat was het omgedraaide van cup. Uh, ja, dat en, herinner ik me ja, nog. dan en, kon je uh, ook uh, cupjes van uh, melkkupjes. Pukjes pu pu pu pu verkrijgen. Ja. En, uh, maar ja, het dat, dat ging in het begin heel goed. En, uh, maar toen bleek opeens dat na, na een aantal weken in een consumentenprogramma dat het apparaat niet heet genoeg werd. Ja, en toen was het gewoon totaal afgelopen. Dus dat laat dan ook wel zien dat je. Ja, hoe uh, goed of leuk. of uh, Je ook maar het moet wel allemaal uh, kloppen natuurlijk. Ja, oké. Okay, maar ik vind dit eigenlijk meer een voorbeeld van een product... wat niet helemaal deugt. Ja. Heb je ook wel eens een campagne gemaakt... waarvan je achteraf zegt van... dit idee was gewoon niet goed? Um, nou ja, kijk... Uh, uh, in het begin maak je altijd... Uh, we hebben ook een keer voor uh, Peking Kloppenburg hebben we spotjes gemaakt. En... Uh, en ja, dat, waarschijnlijk heeft het ook mee te maken... dat uh, ons bedrijf en, en Peking Kloppenburg dan niet echt een uh, match uh, zijn. Ja. Dus je wil dan uh, uh, heel veel... Uh, wil dan enorm... Uh, wil dan echt helemaal losgaan met de uh, spotjes die, die je maakt. Maar dan blijkt het toch echt totaal niet te matchen... met het uh, imago van het bedrijf. En, uh, en eigenlijk dus is het dan, is dan iets... al gedoemd om te mislukken... omdat jullie niet goed samen gaan. Ja, dus dan, uh, maar dat is iets wat uh, als ik dan... Uh, Terugdenken is dat wel iets wat, uh, ja, wat niet echt uh, geslaagd is. Wat heb je eigenlijk bedacht voor Pekenkloppenburg toen? Nou, ja, als dat nu helemaal moet, uh, <lacht> <lacht> is te pijnlijk. Ja, mag best hoor. Ja. Nee, hè? We hebben Piet Klerks al gehad, en nu, uh... <lacht> Je vindt dit vernederend. Ja, ja. ja nee, nee, de ja. invloedrijkste man van Nederland, creatief, die vindt dit uh, vernederend. Dat begrijp ik ook best wel, hoor. Dat is ook heel Wat je fijn. wel zegt, wat je wel zegt in je boek is de waarde eigenlijk van onzekerheid. Hè? Uh, uh, dat vak waar jij in zit, dat is een wonderlijke mengeling... van enerzijds zelfvertrouwen en durf en soms zelfs bluf. Maar aan de andere kant moet je ook wel degelijk onzeker zijn. Ja, ik denk dat dat een uh, component is die... zeker in het begin, als je uh, een opdracht krijgt... en, en uh, over een idee aan het nadenken bent... daar moet je niet uh, zeker in zijn. Dan moet je gewoon alle... Uh, dan moet je gewoon alles openlaten en ook echt twijfelen. En uh, als je een idee hebt, gewoon kijken van... Uh, uh, werkt het wel echt? Of klopt het hiermee? Of uh, je moet het echt een paar keer omdraaien... Uh, en, en bekijken of het ook tegen echt... Tegen licht houden. Wel, tegen licht houden en uh, kijken of het echt uh, werkt. Ja. En, uh, en op een gegeven moment, uh, wat ik vaak doe, is dat ik dan ook wel... Bijna het test bij andere mensen. Dus dat ik overal langs ga en ben ik eigenlijk een beetje fans aan het verzamelen voor mijn, uh, voor mijn idee dan. En, en op een gegeven moment heb je het gevoel van, nou, ja, dit, uh, dit, dit, dit, dit zit wel goed. Dit zit lekker. Ja, en dan, maar, maar dan mag je ook wel zeker zijn. Want als je, ik denk, als je het uh, presenteert moet je wel. Uh, ja, dan moet je niet uh, totaal. Uh, uh, zelfverzekerd van jezelf zijn, maar, maar uh, uh, je mag wel uh, laten zien dat je ja. er trots op bent, dat, je dat, uh, dat dit een uh, goed idee is. Ja. En, uh, In 2009 heeft Simone de Vries documentaire gemaakt. ze heeft een film over jou gemaakt. Dat ging eigenlijk over de manier waarop jij kijkt. Je loopt ook veel met een camera rond op straat, overal waar je komt, uh, kijken naar, naar dingen, kijken naar kunst, maar ook kijken naar hele gewone voorwerpen op straat. En toen kwam het onderwerp onzekerheid even aan de orde. Ik denk voortdurend van, ik kan het niet. Met heel veel dingen. Echt uh, schrikken hoe uh, slechte dingen je, kan, je bedenkt ook hè, in je hoofd. Ik denk van uh, dit, dit, dit kan ik echt tegen, nooit tegen, tegen niemand vertellen, want dit is zo dom en slecht. Je wordt er heel erg onzeker van. Dan denk je van, Jezus, doe ik, dan al, ik doe het nu al twintig jaar en ik zit nog steeds van die troep te bedenken uh, in mijn hoofd. En dat het echt zo dom en uh, echt uh, stereotype en. Uh, maar hij gaat er ook niet uh, heel moeilijk om doen. Dat is een soort moment dat je ook weer boos kan worden op jezelf. Of uh, dat, dat is ook een soort van een stemmetje in jezelf. Die zegt van nee, ik ga het nu toch weer anders proberen. Ja, Dit was geen aflevering van In Therapie. Dit was gewoon Erik Kessels, de invloedrijkste creatief van Nederland... die in een documentaire in 2009 van Simone de Vries vertelde... over zijn onzekerheid en hoe nodig dat is. Heb je dat nog steeds vaak, dat gevoel? Ja, dat... Er zijn nog ja. steeds domme dingen aan het doen. En... Ja, maar kijk, uh, ik heb het daar uh, gezegd toen. maar ik bedoel, Je bent natuurlijk niet de hele dag uh, dat aan het zeggen. Dus uh, je, je, dat, dat, zijn dingen, dat zijn gewoon gedachten in je hoofd. En, uh, met maar heb je het, het nodig ook om, om dit te denken? Ja, want kijk, ik, uh, het is niet zo dat uh, uh, niemand is briljant natuurlijk. Als je voor een opdrachtgever een idee moet bedenken, dan... Het is niet zo dat dat... Uh, soms komt het ineens, maar soms ben je ook aan het ploeteren... en dan uh, moet je er echt uh, wat voor doen. En, uh, en dan moet je echt uh, zoveel uh, van die stereotypen van je afschudden... en... en uh, uh, denken van, uh, nee, dit niet, nee, dit dat ook een cliché. niet. En, ja, ja. En, dat een cliché. En dan uh, op een gegeven moment kom je op een soort uh, braakliggend terreintje... waar uh, nog niks bedacht is. En, en daar vind je dan weer iets. En ja. Dan, ja. Ik las over een idee van jou, wat je onlangs hebt gerealiseerd... en wat ik zo lucide weer vond, dat ik dacht... ja, het zal, hij zal wel eens een zwak moment hebben... maar dit is toch weer heel mooi, namelijk... Uh, twee scholen die gingen fuseren en daar heb jij een, een, een, een soort monument voor opgericht, zeg ik het goed. Ja. Een, een sculptuur ja. gemaakt. Vertel, uh, kan je daar Nou, dat hebben? waren uh, twee scholen in, uh, in uh, Brabant. Die kregen allebei dezelfde naam, Sint-Lucas. En die werden dus samengevoegd. En, uh, werd er werd dan gevraagd om daar uh, toch ook een soort landmark voor te maken. En uh, ik vond het wel heel. Uh, uh, instante opdracht. En, en toen uh, heb ik bedacht om dan een, een uh, beeld te maken van een uh, drie meter hoog beeld... van een jongen, die, of een, van een figuur die uh, een soort van juicht. En, uh, maar uh, het idee was dan om alle 4500 studenten... om die uh, uh, waren grote bakken kauwgom. En iedereen uh, pakte kauwgom en uh, koude dat. moesten in een rij wachten tot ze bij uh, dat uh, beeld waren... En dus alle 4500 studenten hebben die kauwgom op dat beeld geplakt. En is dus helemaal vol met kauwgom geplakt. en uh, Waardoor eigenlijk de DNA van uh, 4500 45 ja. en van alle twee die scholen gewoon in dat werk zit. En uh, nou ja, dat is een soort van uh, viering, van, van, uh, van samenkomen op een uh, nogal. Uh, Natte manier natuurlijk, maar nu staat het beeld gewoon in de school en wordt het gewoon gebruikt om... Heb jij dit bedacht, dit, van die kagel? Ja. Ja. Is dat erg? Nee, dat vind ik ongelooflijk knap. En het grappige is ook dat het nu worldwide ook opgepikt wordt, In andere landen wordt... In Engeland noemen ze het statue. Dus in de Engelse tabloids werd het groot afgebeeld en... Ja, dat, dat, en dat zijn toch ook wel momenten dat jij in de spiegel kijkt en denkt van... ja, dan kan ik wel af en toe een beetje onzeker zijn. Maar dan, we hebben hier nou toch wel een heel mooi idee te pakken. Ja, soms. Uh, kijk, uh, of het nou... Dit is een hele klein, uh, uh, kleine opdracht eigenlijk. Maar ja. Uh, ja, je moet ook uh, klein en groot. Uh, in principe moet je er geen uh, onderscheid uh, tussen maken. Soms is het ook zo dat uh, ik heb ook een... een uh, we hebben ooit een filmpje voor uh, 300 euro gemaakt... maar ook een film van 1,3 uh, miljoen ja. euro. En uh, eigenlijk twijfel ik nog steeds wat dan... Uh ik weet nog steeds niet wat dan het beste is. Jij moet op je tegel gaan schrijven. Ik moet je een beetje op gaan jagen. Je moet een lijfspreuk over een levensmotto aan ons nu presenteren. En dan kan ik ondertussen vertellen dat Alice de Bruin... zo in twee dingen met Bas de voortman praat. Nou, dat zal dan wel over die fijne club GroenLinks zijn. Wat ga je opschrijven, Erik Kessels, auteur van Een Idee AUB? Ik schrijf op Work Hard and Be Nice to People. Zo. Ja, daar kunnen we mee vooruit. Ja, dat dat vind ik een mooi. hele mooie. Dankjewel. Leuk dat je er was. Dankjewel. Dank meneer Kessels. Dit was aflevering 2519. Uh, zouden wij nog even in de baren? Uh, ja, ik. Opeens een briljant idee. Dat... Oh, nee. Ik wens u allemaal alvast een prettig weekend en tot maandag. Radio 1. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. De Amerikaanse bluesgigant Robert Cray is zondag te gast in Kunststof TV. Hij vertelt en hij speelt. Actrice Liz Nooyink kruipt in de huid van de legendarische Farah Diba, de vrouw van de shah van Perzië. In Kunststof TV, zondag om 5 over 6 op Nederland 2.